Dagen. ...en een voorspoedige start. Aanok Thijssen met het Einhuis Doorn en het Rijksmuseum Twente... ...zijn nog voldoende mogelijkheden om open te blijven. Dat heeft minister Bussemaker gezegd in de Tweede Kamer. De musea worden 50% gekort omdat ze volgens de Raad voor Cultuur... ...geen belangrijke nationale of internationale collectie hebben. Volgens de minister kan slot zijn open blijven als de gemeente er omheen mee betalen. Ook het Rijksmuseum Twente hoeft niet dicht als de gemeente Enschede en de provincie mee betalen... Bussemaker zegt dat het Rijk dan ook aan beide musea financieel zal bijdragen. Huis Doorn kan volgens de minister gaan samenwerken met een ander museum. Vice-president Shara van Syrië zegt dat geen van de strijdende partijen in zijn land kan winnen. Hij pleit in een Libanese krant voor een historische overeenkomst. Shara, een soeniet, zegt in de krant dat een politieke of militaire oplossing met de dag onwaarschijnlijker wordt. Volgens hem kan de oppositie het leger geen beslissende slag toebrengen en zal wat het leger doet even leiden tot een doorbraak. De Syrische vicepresident pleit voor een staakt het vuren na bemiddeling door internationale leiders. Daarna moet er volgens hem een regering van nationale eenheid worden gevormd. Het woord pinekuttel uit Winterswijk is verkozen tot het mooiste dialectwoord van 2012. Dat is zojuist bij de NCRV op Radio 5 bekendgemaakt. Een pinekuttel is een bijzonder zuinig iemand. In de finale versloeg pinekuttel de woorden levese hunne, oftewel lieve heerspeesje in het hinderlopens, en sukkerkerkers. Dat zijn muisjes van de bekende beschuit met muisjes in het dialect van Venlo. Het woord pinekuttel was aangedragen door Wim ten Damme uit Winterswijk. Het weer, vrij veel bewolking en buien. De temperatuur stijgt naar ongeveer 7 graden. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar smiddags wordt het geleidelijk droger. Dan wordt het opnieuw een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De file is in de Randstad op de A10-ring Amsterdam-West richting Zaanstad... voor Knoopend Koenplein, 3 kilometer. 3 kilometer is ook de file op de A13 richting Rotterdam... tussen Delft-Zuid en Afrit-Berkel en Roderijs. A15-Europort richting Rotterdam voor Spijkenissen, 2 kilometer. Ook richting Rotterdam tussen Knoopend Benelux en Knoopend Vaanplein, 4 kilometer. 4 kilometer is de file op de A16 Breda richting Rotterdam. Dat was een ongeluk. De weg is weer vrij. Maar de file van 4 kilometer tussen Rotterdam-Feyenoord en Klopert-Bregseplein staat er nog wel. Richting Breda op de A16 staat bij de Randweg-Dordrecht door een kapotte vrachtwagen 2 kilometer file. Dat houdt de rechterrijstrook bezet. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Klopert-Bregseplein 4 kilometer. En op de A28 richting Amersfoort bij Afrit-en-Dolder 3 kilometer. Richting Zwolle tussen Afrit-Maan en Leusden 2 kilometer file.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 I'm yeah. Too. <laughs> Strange I make it all stop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 als derde gekozen die mochten de koningen zijn, toen dacht ik dan maar een erder, dan sta ik wel wat achteraan. Maar dan schuif ik naar voren steeds verder. Tot ik naast mijn lijn komt te staan, ook eerder mocht ik niet spelen. Met rug. I'm in rare form And if you really know me You know it's not the norm and relations Send salutation Sure as the stars shine above But oh, this is Christmas Yes, Christmas, my dear It's the time of year to be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 but I Ja. tv u Dan je